Staat hij aan? Ja. Dit is het audiodagboek van Kylie Kalligar. Sterdatum um, dinsdag. Om 18 uur exact trokken vier vrienden naar het Dolof en Slot Ekelstein met één gezamenlijke missie: het onder woorden brengen van hun gevoelens. Zwak. gasten, laat Kylie een keer doen. Dank je, Stijn. Vandaag herdenken we opnieuw het verlies van onze dierbare vriendin Laura. Ah. En proberen we zo eerlijk mogelijk in het reinen te komen met onze frustraties en interne strubbelingen. Ah. Door marshmallows te roosteren. Jij, marshmallows! Klaas Bavo ondertussen is op weg naar de slaapkamer in het gezelschap van een vreemde oude man zo'n groot kasteel en je wordt hier helemaal alleen. Voelt u zich dan nooit eenzaam? In het kasteel is men nooit echt alleen. Ah, dat is tof. Eh, voor wat die deur daar? Uh, nergens voor. Waarom zit er dan zo'n groot slot op? Uh. Daarom. Ja, want... Juist. Zeg, meneer Ekelhaft, mag ik u eens iets vragen? Alles. Oké. Okay. Uh, waarom zijn hier nergens spiegels eigenlijk? Ah. Meneer Ekelhaft? Spiegels? Hier jouw rustplaats waar je de nacht zal doorbrengen in droomloze slaap. Wauw! Een hemelbed! Zo cool! Springen op het hemelbed, springen op het hemelbed, springen op het hemelbed. Op het hemelbed. Oei! Stop! Daar onmiddellijk mee. Mijn je weggehaast? Kom ik zal je instoppen. Schlaf wel klaar schmafoe. En pass op, van dat... In het Duister Slimer. Wat hoop dat ik geen accidentje heb vannacht. Ja Lap. Oké, okay. onze eerste geïnterviewde is Eddie Pus, de ex-vriend van Laura. Eddie, hoe heb jij het verlies van Laura tot nu toe verwerkt? Wat ja, Stop ermee. Ik wil daar niet over praten, oké. Okay? Eddie lijkt terughoudend. Het is duidelijk dat hem iets dwarszit. zit. Oké, okay, uh, dan gaan we over naar uh, Kenny, die. Uh... Hey, waar is Kenny? Ik weet niet, gaan bissen, zeker. Ja. Dat was een half uur geleden. Dat is niet normaal. hè? Kom, we gaan hem zoeken. Wie mij lief heeft, volg mij. Wacht, Kylie. Ik kom mee. Oh, ik zal hier anders de wacht wel houden. Zo. Mijn been begint er zeer te doen. Eddy, mee. Ah, oké okay dan. Kylie. Kylie. Waar zit je? Kylie, blijf daar! We komen naar u! Oh my god! Ze hebben Kenny verwacht! Klootzakken!